Een uur. Dit is Doral negens met het NOS-journaal. UNICEF waarschuwt dat vooral kinderen slachtoffer zijn van de oorlog in Jemen. Armoede, honger en ziekte verwoesten kinderlevens, meldt de hulporganisatie in een nieuw rapport. Daarin staat dat twee derde van de bevolking te maken heeft met gevaar en armoede. Bijna 500.000 kinderen zijn ernstig ondervoed. Ook worden kinderen vaak gerekruteerd als kindsoldaat. Dat is bij minstens 1600 jongens gebeurd, zegt UNICEF. Soms zijn ze pas acht jaar oud. Jemen is een van de vier landen waarvoor via Giro 555... een inzamelingsactie wordt gehouden. In El tussen Roermond en Weert hebben onbekenden vannacht... een plofkraak gepleegd op een geldautomaat van de Rabobank. Het gebeurde rond half vier vannacht. De automaat zit in de muur van het gemeenschapshuis. De gevel daarvan raakte flink beschadigd. Het is niet duidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. Een groep patiënten in TBS-kliniek De Kijverlanden in Portugal... bij Rotterdam staart vandaag en morgen... Hun behandeling gaat wel door, maar ze doen niet mee aan activiteiten... en gaan ook niet werken. Volgens de bond van wetsovertreders voelen veel TBS'ers zich onveilig... omdat er drugs en wapens in klinieken circuleren. Ook is er te weinig personeel en voelen patiënten zich geïntimideerd. In Australië worden duizenden mensen geëvacueerd vanwege een naderende orkaan. Die komt later vandaag aan in de deelstaat Queensland... in het noordoosten van Australië. De storm kan windsnelheden bereiken tot 300 km per uur... Het is nu al slecht weer in Queensland. Weerkundigen verwachten dat de orkaan de zwaarste in de regio kan worden sinds 2011. Toen veroorzaakte een orkaan grote schade. Het weer het is een zonnige lentedag. In het noorden kan het nog bewolkt zijn, maar in de loop van de ochtend breekt ook daar de zon door. Het wordt 13 graden op de wadden en maximaal 17 graden in de rest van het land. Morgen loopt de temperatuur verder op naar plaatselijk 20 graden. Dit, was die FM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad is er de meeste vertraging op de A4 vanochtend tussen Amsterdam en Den Haag. Er is zojuist ook een ongeluk gebeurd op de A4 richting Amsterdam. Tussen Roelevarensveen en Hoofddorp staat daardoor 6 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Ook op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen knopende hoek en sloten 8 kilometer en 20 minuten op onthoud. Want daar stond even een auto met pech. De A4 Amsterdam Den Haag, de andere kant op dus. Tussen Roelevarensveen en Zoete nog 4 kilometer door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren 12 kilometer. Komt er een vrachtwagen met pech die daar de rechte rijstrook blokkeert. Op de A44 Den Haag-Amsterdam tussen Oogstreesd en de afrit Oude Wetering 7 kilometer. Verderop tussen, nee de andere kant op moet ik zeggen richting Den Haag tussen Knopenburgerveen en Kaagdorp. 5 kilometer. Daar is de vertraging een half uur, want de rechterrijstrook is dicht na een ongeluk. En verderop tussen Leiden en Wassenaar ook nog 4 kilometer en 20 minuten op onthoud. Ook op de N206 van Katwijk naar Zoetermeer, tussen de aansluiting met de A44 en de A4 een half uur op onthoud. Ook dat zijn omrijders. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Deze zing van de two Brothers en de Long Train Running werd het even na drie uur. Zalvoort, een hele goeiemiddag. En we staan live in het centrum van Zalvoort. Vanmiddag bij de dertig van Zalvoort, Albert jan Ja, en terwijl er een komen en gaan is van wandelaars. Allereerst, als we naar links lopen, moeten ze nog finishen. En terugkomen ze dan met een roos in hun hand, wederom deze kant op. Dan wel in het, in het treintje wat keurig de mensen ook weer terugbrengt naar het circuit, naar het startpunt. Uh, wij gaan het uh, tweede uur in van uh, Zandvoort op zaterdag. De uh, enige echte lokale zender ZFM. Uh, ja, het enige wat eigenlijk vast staat het tweede uur is om half vier de evenementenagenda. En uh, daartussen hebben we natuurlijk, uh, gaan we eens een even kijken. Want ik ben toch erg benieuwd uh, hoe het parcours is geweest met, uh, onder deze omstandigheden. We hebben hier wel eens een keer gestaan met 2 à 3 graden. dan heb je hele andere omstandigheden. Als nu met een lekkere zon en een frisse noordwestenwind. Dus ik zou zeggen uh, genoeg reden om ook uh, of naar het centrum te komen. In ieder geval als u thuis blijft de radio aan te laten. Want dan blijft hij ook op de hoogte van de ontwikkelingen tijdens de 30 van Zandvoort. We er de hele middag live bij tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Dus mocht je kijken willen uh, komen nemen... Kom dan naar, uh, naar de Hotestraat. Midden Hotestraat bij Café 4. Daar staan wij. Tot er vijf uur met uh, dit programma Zandvoort op zaterdag. Ja, ze meteen meer uh, lok laten, Albert-Jan. Meneer een van alweer een aantal maanden geleden. Hier is Omi en de Cheerleader. She gives me love momenteel thuis voor de radio zitten... ...niet doen, gewoon naar het of van sanford komen... ...wat is enorm gezellig hier... ...de afloop van de 30 van Sanford. ...heel veel wandelaars... ...die hebben daar vandaag aan meegedaan... ...en jij hebt er eentje aan de tafel, Albert John... ...ja, Pim, Pim, goedemiddag... Goedemiddag. Pim Meijer, uit. waar kom jij vandaan? Uit Huizen. Ik zie dat jij al een prachtige ja. medaille hebt omgehangen, dus jij hebt de tocht ja. al volbracht. Ja, 30 kilometer. Ja. Hoe laat ben je vanmorgen begonnen? Op het Half negen. Half negen. Ja. En uh, hoe was de tocht? We zijn een razend Ja, benieuwd. mooi, schitterend, mooi ja. weer. goede uh, temperatuur. Dus, was ja. het alleen over verharde wegen of ben je ook de duinen in geweest? Nee, ook, ook geweest? zand en nog duinen, bergen op, bergen af ja af ja, op, heuveltjes af, ja. En uh, had je ook last van de noordoostenwind of viel het mee? Nee, viel mee. Ja. Klein beetje. In het strand was er wat meer wind en uh, in de duinen kon je jas uit en uh, kon je gewoon goed lopen. En ben je in je eentje? Uh, heb je meegedaan? Nee, met, uh, met twee vrienden heb ik meegelopen. Met twee vrienden ja. heb ik heb ja. gelopen. Ja. Hadden jullie nou allemaal dezelfde Mars-tempo? Of viel... Ja, ongeveer hetzelfde tempo allemaal. Dus ja? het scheelde weer. Ja. En hoe is het dan als je dan op een gegeven moment... na die prachtige tocht door de duinen, over het strand, over het circuit... Uh, weer, weer zandvoort binnen loopt en met al die mensen... Uh, ja, heerlijk, leuk. Uh, allemaal applaus en muziek en uh, gezelligheid. En je hebt 30 kilometer gewonnen? Ja. Je hebt 30 ja. kilometer, dus ja. dat is dus de lange ja. afstand. Ja, gewoon maar goed, afstand. Hoe is het nou? Spierpijn? Nee valt, het mee? valt mee, mee. Valt allemaal heel erg mee? Valt allemaal mee ja. Was het de eerste keer dat je meedeed? Nee, tweede keer bij de 30 van Zandvoort. En, en hoe was het weer de vorige keer? Vorig jaar was het uh, veel kouder en toen uh, zaten <laughs> we binnen en uh, dikke jassen aan. En, uh, ja. Maar even voor, uh, voor de luisteraars en voor wandelaars, is het een, is het een zware tocht? Of, uh, is het wel ja, qua uh, in de duinen, zeg maar, dan is het wel even wat zwaarder. Dan moet je echt wel.. Uh, uh, pittige bergjes op en af kunnen. Ja. Maar voor de rest is het een hele leuke, toch? Langs het strand is heel mooi. Langs de zee, daar kom je al gelijk. En dan uh, voel je lekker de frisse zee, zeg maar. Ja, ja klopt. Het raad zeker aan om te lopen. Maar was het um, half negen druk op het circuit... Ja, het was wel druk op de ja. Ja. Hoe je ja Hoe ben je naar Zandvoort gekomen met de trein? Met de, of de, de, de trein, ja. Met de trein en dan het ommeren met de trein. Ook volle bak waarschijnlijk in de trein, of ja door... Ja, de trein naar Zandvoort. Uh, Die zat vol. is een van de drukste zaterdagen denk ik, dat het vol zit in de trein. Nou. Ja, hier naartoe. Pim, ja. hartstikke bedankt dat je even tijd ja. voor ons hebt. Ik heb ja. gezien dat je nou al ja. lekker op, op, op het terras zit ja. in de stoeltje zeker, ja. Genieten ja. van een drankje. Ja. Dank en uh, ik hoop je volgend jaar weer te zien, Pim. Ja, hartstikke zeker. bedankt. is goed. Ja, dat was een van de lopers van vandaag. We hadden pim in de uitzending dat allemaal bij café 4. Zo voor het middag. wij zijn in het centrum.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 Heerlijke temperatuur hier in Zandvoort. En daar genieten we natuurlijk met z'n allen van lekker een terrasje in de afloop van de 30. En we gaan luisteren naar Duitsersveld. We hebben het over de wedstrijd van vandaag. VVA Spartaan tegen SV Zandvoort. Hoe is het daar Joop? Ik hoor geen Joop. Ik heb geen Joop. Helaas, helaas, helaas, helaas. Yup. So no. no, no, no, no, no, no. Right. Night, no, night, no, night, no. night. Pass me a drink to the left. Uh. Said her name was Delilah, Woo. and I'm like, you should come out with. Yeah.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 You got 100, 100 and fit it Love how you move, you know that I'm with it Perfect size, I know that you fit it Just let me edit it, you know me not Quit it, on the day you like Cassie and did he, me not want my watch We like Prince City, full time you run The thing, me talk legit, if you don't come Give me that, would of your a pity girl, My girl, come me down, want see something Me want in my life and then waste time way. Are you with me free every day, Baby, full time, or you dey for Me mind, some of you want My girl, just listen one what me Dat was de single van Jean-Paul en You Make My Love Go. Een lekkere zonnegids. Heb jij nog nieuws vanuit Haag? Ja, tussenstand S, V, Zandvoort, voor het VVA Spartaan. 2-0. 2-0. Ja. Dat zijn goede berichten. goede kant op. Zeker. Hij was de single van uh, Lissabby en uh, Save Me. Ja, ik ben even op zoek naar uh, met sneltrein naar Zandvoort, maar ik kan hem nog niet vinden, mo. Steeds uh, rijdt dat uh, treintje uiteraard Het uh, ja, Dat hier. treintje er rijdt de hele tijd rond, dus op zich moet je met sneltrein naar Zandvoort wel kunnen. Uh, denk ik zo vandaag. Ah, ja, ja, ja. Nou, we, we werken er hard aan en uh, als we hem vinden, dan uh, draai je hem uh, zeker. Ik ga je helpen. Oké. Okay. Heel goed, heel goed, heel goed. Going up the stars. Even tegen de heren van de T, eet smakelijk. Is hij lekker? Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Je hoorde de single van Keiko en uh, here for you. Ja, ondanks dat we op locatie staan uh, vanmiddag Albertje, de gewone uh, items die ontbreken ook niets. Waaronder uh, de evenementenagenda. Nou ik zal ik zal ik zal de luisteraars uh, matsen. Ik zal het alleen dit, dit weekend doen. Want, kijk, kijk kijk. kijk. Uh, volgend weekend barst ook alweer natuurlijk weer het nodige uh, geweld uh, los op het circuitpark Park Zandvoort. Nogmaals even voor diegenen die later hebben ingeschakeld, we zijn bezig, we zijn een live uitzending aan het verzorgen uh, in de Haltestraat bij de aankomst en uh, van de wandelaars van de 18 en de 30 kilometer van de 30 van Zandvoort. En er mag nog tot half zes gefinished worden. Dat is dus ver na onze uitzending. Want wij zijn tot uh, vijf uur live in de lucht. Met verslagen en, uh, en uh, sfeerverslagen. En nog veel meer. Maar morgenochtend is het om half negen is het alweer uh, actie geblazen. Want dan is het tijd voor de omloop van Zandvoort. En het circuitpark Zandvoort is morgenochtend als eerste het terrein van de deelnemers aan de vierde editie van de voorjaarsklassieker Omloop van Zandvoort. Na een rondje van 4,2 kilometer, want zo lang is het circuit, met tijdregistratie over het circuit, fietsen zij richting het Groene Hart van Haarlem voor routes over 45, 80, dan wel 120 kilometer. Rob, 120 kilometer. 120 kilometer, goed. Okay. Uh, wij, wij gaan wel iets anders doen, denk ik. Goed, maar dat is natuurlijk geweldig voor de goed getrainde fietser. En na de start vanuit de spectaculaire Pitstraat op het racecircuit van Zandvoort wordt een grote ronde, zoals gezegd, van 4,2 kilometer met de tijdregistratie afgelegd over de uitdagende en heuvelachtige circuit. Enkele uren na de start zullen bovendien 14.000 u hoort het goed, 14.000 lopers van start gaan voor dat hardloop evenement. Morgenochtend vanaf half negen. En dan is het om kwart voor elf tijd voor de Runners World Zandvoort circuitrun. Het meest afwisselende parcours van Nederland vind je tijdens de Runners World Zandvoort circuitrun. Tijdens de tiende editie, ik zei het al eerder in het programma, het is echt een lustrum. Op morgen is er, is er geen enkele kilometer met ...elkaar te vergelijken. Tijdens het speciale jubileumjaar... ...staat er een nieuwe afstand morgen op het programma... ...namelijk de 21,1 kilometer. Het parcours voor deze uitdagende halve marathon... ...gaat over het circuit, het strand, de boulevard... ...en het centrum. En de start, nogmaals, is vanaf kwart voor elf morgen. Nou, wilt u het rustiger aandoen, dan bent u natuurlijk morgen ook van harte, vandaag en morgen al van harte welkom in het Zandvoortsmuseum de Swalewestraat nummertje 1. Want daar is de tentoonstelling te bezichtigen van This is China. En dat de, de entree is 3 euro en het is een prachtige tentoonstelling over het wel en wee van China. Dat allemaal in het Zandvoortsmuseum. Meer informatie over dit, deze tentoonstelling en over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum kunt u uiteraard terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum www.zandvoortsmuseum.nl Dan gaan we ook naar het strand om drie uur s middags want in het strandpaviljoen Jeroen aan de boulevard Bernard 20 te Zandvoort... is morgen een Benefietconcert met de Indiepop Band 7 to 11... 7 to 11 is een ambitieuze, zich snel ontwikkelende band... die recentelijk nog in Paradiso heeft opgetreden. Met de prachtige stem van zangeres Tessa en de krachtige sound van de band zet 7 to 11... een geheel eigen stijl naar die mening van de jury. Dat allemaal vanaf drie uur is de inloop en het duurt allemaal tot... het laatste optreden begint om half negen. Locatie Paviljoen Jeroen Boulevard Bernard nummertje 20, uiteraard hier in Zandvoort aan Zee. En dan, last but not least, er is ook uh, muziek. En dan heb ik het uh, vanaf 4 uur morgen. En dat heet dan muziek op de uh, zondagmiddag. En met trots kondigen de organisatoren aan het optreden van D3 van der Wolk. Dat allemaal vanaf 4 uur morgenmiddag tot 6 uur. De locatie is Stichting Studio Anthony aan de Oosterparkstraat 44 in Zandvoort aan Zee. Dankjewel Albert-Jan. En de evenementen kan je ook nalezen op onze eigen CFM-app. Dus pak even een folder van tafel en download hem nu. Girls, girls, girls.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 Girl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 net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig waar.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 Dat ik net iets pakken, iets pakkers, simpelweg gelukkig was. Oh, oh, oh. Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me hou ik Toch wou ik dat ik net iets pakken, iets pakkers, simpelweg gelukkig was. Kan een mens gelukkig maken? En zing om de middelgeur van de zee. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. De zon die doorbreekt, een best je thee. Ja, en daar komt uh, de trein weer aan, Albert uh, Jan. Ja, dus wachten we even tot hij niet voorbij is, want die maakt altijd zo'n herrie. Ja, die maakt lekker van uh, lawaai. Blijf ja. dus... nou, even turf gaan we even naar luisteren. Tuken. Tuken. Tuken. Allemaal vermoeide wandelaars die met de trein weer terug gaan richting Sikri Om hun spullen op te halen. Maar een geweldige dag gehad. Goed, luisteraars, welkom terug bij ZFM live op locatie in de Haltestraat. En aangeschoven is Robert, Robert Hoes. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, 18, 30, wat heb je gelopen? Uh, wij hebben er 18 gelopen. De 18. Ja. En wat vond je van het parcours? Uh, ik vind de dertig ik leuker. Ik, uh, Die heb je eerder dus, dus gelopen. Veel, ja, het uh, is de derde keer dat we hem lopen. De derde keer dat we hem lopen. Uh, eerste twee keer uh, de 30. En nu dan uh, eens een keer de 18 geprobeerd. Ja. En ik vond uh, het uh, parcours van de 18 wat veel van hetzelfde. Veel van hetzelfde. Veel, heel veel door de duinen. En ik vind uh, de dertig mooier. Dus volgende keer wordt weer de 30. Volgende keer. Maar ik, uh, ik, ik, ik, kan, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je dames bij je had. Dat klopt. En ja. vandaar de 18? Uh, ja, dat had er misschien wel mee te maken. Dat klopt. <laughs> ja. Maar goed, uh, hoe laat was je gestart? Uh, we zijn uh, kwart over tien uh, gestart. Ja. En we hebben het heel rustig aan gedaan. lekker uh, wat gedronken overal. En dat uh, nou, uh, heerlijk weertje, dus uh, topdag. En hoe was het dan op een gegeven moment als je die 18 kilometer gelopen hebt en je loopt zo Zandvoort weer in? Dan wordt het steeds drukker en drukker en gezelliger? Ja, op een gegeven moment, op een gegeven moment komt de dertigde er natuurlijk bij. Ja. En uh, ja, weet je, het is, uh, het is gewoon echt heel gezellig en heel leuk georganiseerd. En uh, ondanks, uh, wij wonen in Ze uh, Zeeland, yeah. dus we moeten echt wel een stukje rijden. We komen hier uh, heel graag, want het is echt uh, een heel leuk uh, evenement, heel leuk georganiseerd. Zijn jullie vandaag aangekomen of zijn jullie eerder aangekomen? Nee, we gaan gewoon een dagje heen en weer. Een dagje heen en weer. Ja. ja, er zijn ook mensen uit jouw groep die maken er een heel weekend van, hè? Ja, klopt, klopt. Ja, een die... uh, neef van mij die loopt mee die, uh, die is gisteren al gekomen. Die gaat voor mij morgen pas ja, weer... Ja, uh, die was gisteren al in trainingskamp hier aan de bar. Ja, ongetwijfeld, ongetwijfeld, <laughs> ja. Nee, die zat nu ook nog op het terras. Ik had net contact met hem, maar hij komt er straks aan. Dus met een uurtje komen ze ook binnen drukken. Kon je je auto makkelijk uh, kwijt? Ja, uh, gewoon op de, op, de, op de dijk of uh, op de boulevard. Op de de het. Dijk, die vind ja. ik leuk. Ja, ja. Volendam heeft een dijk, wij hebben het strand. Ja, nou op het strand. Ja. <laughs> Oké, okay, Robert, ja. hartstikke bedankt. Ik zie dat je de medaille om hebt. Ik zou zeggen, ga rustig bijkomen van deze 18 kilometer. Koop je volgend jaar weer terug te zien bij de 30 kilometer. Spreek en uh, de groeten aan de dames. Goed, doe Oké, okay, bedankt Robert. Yo, leuk he, al die uh, enthousiaste Deelnemers aan Oeh. de 30 Fossil Forge. Sexy als ik dans.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 Hey, hey. Als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo maar de verkeerde kant of als jij dans, gooi jij je haar los, swingen je heupen zo lekker dat het een gevaar wordt. Als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo maar de verkeerde kant op als jij dans, gooi jij je haar los, swingen je heupen zo lekker dat het een gevaar wordt.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 Even lekker meedansen met deze van Nielsen en sexy als ik dans. Ja, het leuke is, volgens mij zag Mo en Sheila samen dansen op deze plaats. Dus je, je, je weet het maar nooit, hè? Je weet het maar nooit. Langzaam maar zeker komen de beentjes weer los. Ja, zo is het. Dan zijn ze weer uitgerust van 18 dan wel 20, 30, sorry, 30 kilometer. En uh, dan gaan ze lekker op het terrasje zitten, broodje eten... en uh, heerlijk van het zonnetje genieten. En degene die nog moeten finishen, aanmoedigen. En, uh, nee, helemaal gezelligheid. Kom kijken, live in de Halterstraat... Het is weer gezellig. Geheel iets anders. Vanmorgen 7 uur. Nederlandse tijd. Australië. Tim, welkom terug. Dankjewel. In een andere rol deze keer. Uh, de <laughs> van alle markten tijd. De kwalificatie van de Formule 1. Yes. Ja, Vertel. Voor, vanmorgen het was het weer tijd uh, voor de, de beestenband om echt los te gaan. Uh, de, de kwalificatie is eigenlijk de eerste echte krachtmeting van een, uh, van een raceweekend. En uh, ja, dat was dan ook uh, de uitgangspositie. We hadden natuurlijk alle vrije trainingen gehad. Uh, daar zie je meestal wel al de grote lijnen. Uh, maar hoe het zich echt gaat ontwikkelen... Dat, dat weet je eigenlijk pas op zaterdagochtend. En zo geschiedde. Um, Vanmorgen was het uh, allereerst in Q1. Uh, was gewoon het gewoon afvijging 1? Ja, Het eerste, drie, drie, eerste, drie, eerste ja. gedeelte van, van het uh, triplet inderdaad. Uh, wat zagen wij tot onze uh, verbazing? Antonio Giovinazzi zat in de auto uh, in plaats van Pascal Weerlein bij, uh, bij de Zouwer. Uh, Weerlein heeft een, uh, een klapper gemaakt tijdens de Race of Champions en heeft zich daarbij dusdanig geblesseerd. Ja. Dat hij dus gewoon niet klaar was voor het seizoen. Hij was wel goedgekeurd door de VIA en door de, de Medici, maar ja. hij durfde er toch niet aan. Uh, hij durfde er toch nog niet aan dan? omdat hij ja, met zijn nek en zijn ruglast had. En, uh, en Giovinazzi is een, uh, een Italiaanse jongen die uh, tegen Max Verstappen heeft gereden, ook in de Formule 3. Het is leuk om te zien dat hij ook de sprong heeft gemaakt. Net als Esteban Ocon Dat is eigenlijk een beetje dezelfde lichting. Ocon die bij Force India rijdt tegenwoordig. In de prachtige roze bolides. Ja, schattig. En ja, dat is eigenlijk meteen als we naar de uitslagen kijken. In Q2 een beetje, een beetje een aparte. Want allebei de Force India's vlogen er al uit. In Q1 zagen we Julian Palmer met de Renault achteraan. Uh, ook Stoffen van Doornen, onze Belgische vriend. Bijna helemaal achteraan. En Lance Stroll. En dat is de nieuwe coureur van Williams. Een team dat vorig jaar eigenlijk ja, het vierde team in het kampioenschap was. Toch altijd wel top race. En Lance Stroll uh, heeft zichzelf met een negentiende positie gekwalificeerd. Ja, niet echt fantastisch. Dus we hopen voor hem dat het nog uh, beter gaat komen. En uh, we hebben een, een, een halve Nederlander hè? ook nog mee. Ja, Stoffen van Doornen. Ja, is eigenlijk, je, kan, je kan bijna zeggen dat Max Verstappen een halve Nederlander is. Van Doorn is wel echt een hele erg Belg. Uh, maar wel een Nederlands sprekende Belg. Dus dat is voor... Uh, voor ons wel leuk. Uh, hij is de, de man die Jensen Button vervangt bij uh, het team van uh, McLaren. En uh, ja, we zien dat de, de McLaren met de, de Honda motor nog niet echt uh, de boel op de rit heeft. Uh, ondanks dat Alonso zich op een P13 kwalificeerde wat al een stuk beter is dan vorig seizoen uh, zien we dat Van Dorna daar dus nog, uh, nog achteraan hengelt. Maar gaan dat... ons niet verder in spanning. Hoe, is het, uh, hoe staat het voor morgenochtend het... om 7 uur? Ja, nou dan gaan we dus naar Q3. De top 10 qualifying zoals we dat noemen. En um, eigenlijk bestaat hij meestal uit twee runs. Hè. Je hebt 12 minuten de tijd om jezelf te kwalificeren. En uh, dan gaan ze allemaal het begin met z'n tienen de baan op. En dan gaan ze twee minuten even niks doen. En dan gaan ze nog een keer het einde van de rit de baan op. Ja. En uh, we zagen in de eerste uh, run in die top 10 qualifying dat Ricciardo met de nieuwe uh, Red Bull meteen een fout maakte en de muur in kleunde. Eigenlijk een beetje dezelfde manier waarop Julian Palmer dat in de vrije training al deed. Uh, je ziet dus dat die auto's echt een stuk ja, moeilijker zijn die, die, die, geworden. Uh, moeilijker, want ze rijden ze gaan een stuk harder. Vooral het feit dat de banden veel meer grip hebben. Zorgt er ook voor dat op het moment dat er geen grip meer is. Dat ook ineens helemaal geen grip meer is. Nee. En dat zagen we bij Ricciardo gebeuren. En toen ja. was hij inderdaad pleit en ging hij de muur in. Uh, lullig voor de, de sympathieke Australiër die zijn thuisrace dus rijdt. Dus die start vanaf P10 morgen. Uh, daarvoor allebei de Toro Rosso's met de Renault. En nu, en nu, kom op. Dan hebben we het natuurlijk over Max Verstappen. Ja. Ja, P5. Is nee, 5. Toch niet helemaal wat, wat we, laten we zeggen, gehoopt hadden. Ik had het stiekem wel een beetje verwacht. Uh, de Renault-motor achter in de Red Bull. Gewoon net niet voldoende om uh, op dit moment de Mercedes en, en de Ferrari's aan te kunnen. Die er met z'n vieren voor staan. Ja, want de Ferrari's hebben een, uh, in de winter een uh, gigantische stap gemaakt. Ja, he? Ferrari heeft het echt, uh, echt goed voor elkaar op het moment. Zit, uh, vorig jaar zaten ze nog zes, 17 per rondje er wel achter. En inmiddels uh, Vettel op de voorste rij. Op P2 achter Lewis Hamilton. Uh, maar nog geen drie tiende daarachter. Dus dat, dat begint serieuze vorm aan te nemen daarbij uh, Ferrari. Ja. En zoals ze zelf al riepen... Uh, No tokens dit seizoen. Oftewel ze mogen het hele seizoen werken aan het doorontwikkelen van de motor en de auto. Zij verwachten dat ze toch echt wel dit seizoen voor Mercedes gaan eindigen. Dus dat zal nog wel een uh, flinke clash gaan worden. Dus, uh, en voor ons... dus Mercedes 1, Ferrari 2, 2, 2. Op en 3 valt Ribottas dan... met de tweede Mercedes. En op 4 Kimi Rijkonen met de tweede Ferrari. Ja. Uh, leuk puntje. Romain Grosjean met de Haas. Het nieuwe team wat vorig seizoen uh, zijn toetreden heeft gemaakt in de Formule 1. P6. Heel netjes. Dus ja, ik bedoel eigenlijk, uh, als je dat nu even zo bekijkt. Naar, naar deze eerste kwal kwalificatie in de serie van de Formule 1 races. Uh, Mercedes toch weer het snelst. Ja. Ferrari heeft een stap gemaakt. Die yes. zit al nou een beetje de, de, de plek 3 en 4 om het ja. zo maar te zeggen. En, en dan toch weer Red Bull op 5 uh, en 6. Ja, dat, nou ja dat, uh, dat is waar inderdaad Ricciardo op afstevende. Hij start dus vanaf 10 door die, door die klap nu. Uh, maar inderdaad, het lijkt erop dat Red Bull helaas niet een dergelijke stap heeft kunnen zetten. Zoals nee. Ferrari en Mercedes dat dus wel hebben gedaan. Ja. Uh, dus ja, het is hopen dat ze er gedurende het seizoen nog uh, eraan kunnen komen. En waar je natuurlijk ook rekening mee moet houden is dat misschien de longruns van de Red Bulls wel heel goed zijn. Ja. Uh, als blijkt dat de pure snelheid in één rondje er niet is. Misschien dat ze wel uh, 30, 40 rondjes achter elkaar hard kunnen gaan. Uh, en dus op de long runs daar nog, nog punten kunnen gaan scoren. Dus wie weet dat dat morgen nog gebeurt. En dat is waar Max ook op gokt. Goed. Goeie start, long runs, knallen. Bedankt, morgenochtend 7 uur. Morgenochtend 7 uur zijn we en erbij. De voorbeschouwing begint om 6 uur. 6 uur, yes. En uh, we gaan allemaal kijken. Bedankt. Graag gedaan. Dankjewel team en een mooie presentatie weer. Max P5. Ja, um, even kijken hoor. Dan, dan zou ik nou de plaat moeten hebben van Mo, maar. Ja, daar komt hij aan door, Maurice. Met de snel fijn als voor, tjuk -tjuk -tjuk -tjuk. want daar woont daar mijn hart en diep. Als je de klank van het dans hoort. Tjuk -tjuk -tjuk -tjuk.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 Dat ik niet zo weg zou pijnen. Als ik me maar had ingesmeerd Met de sneltrein naar Zandpoort Want daar woont mijn hart te diep Als je de klank van het strand hoort Dan denk ik aan mijn lief Met de sneltrein naar Zandpoort Want daar woont mijn hart te diep Als je de klank van het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 Kant see liep ten einde en ze kon niet met me mee. Maar nu zit ik alle weken in de sneltrein naar de zee. Met de sneltrein naar Zandvoort, want daar mijn hart het harde diepe. Als je de We staan vanmiddag live bij KV4 aan de Hofstraat. En het leuke is, dat treintje dat komt steeds langs hier. Hè? De sneltrein van Zandvoort. We draaien de ziel van de topstars. Dan gaan we nu naar het voetbal naar Joop Vres op Duintjesveld. Vijf tegen SV Zandvoort. Hoe is het daar, Joop? Het einde van de eerste zelf gemist. De, de scheidsjetter liet uh, uh, toch wel een minuut of 4, 5 doorspelen. Dat vrij lang eigenlijk. Maar Sandford is uh, weer uit de... Uh, uh blokken gegaan met de, de goede zaken dus vel in de tafel bijzerberg nu gaat het protesteren loopt het tweede stuk wordt over gemaakt op berg ja dus op de helft van de van de uh, van VVA, de spartaan te ver van de doelbel. om het in één keer te proberen want de wind is ook nog tegen die is vrij stevig trouwens die wind die komt uit, uh, uit een uit de vreemde hoek Waar die eigenlijk met mijn hart loonstina komt zeg maar no zo'n beetje en uh, trap voor Zandvoort. Koen Michielsen. Wat gaat hij ermee doen? Even kijken. Er is geen beweging. Dus ook, er staat niemand vrij. Ja, dan gaat daar die bal komen. Probeert Berg in de spelen. Die kan er niet bij komen. Terug naar Michielsen. En weer naar Berg. Berg is die bal kwijt nu. Goed. Zandvoort die, uh, komt weer in bal bezit dus door een hele goede... Uh, nee, soms is de bal weer kwijt moet ik zeggen. VVL Spartaal. Gaan aanvallen. Het is nu al de helft van Zandvoort. Nee, een goede onderschepping daar van Michielsen. Komt er iemand vrij? Er is nog niemand vrij. Moet de bal kwijt, dan gaat hij kwijt naar Berg. Hij legt de bal dwars. Berg. aanval is de bal kwijt. Ligt te veel Goed, TVA kan weer overnemen. We spelen in de 49e minuut. Nu 50e minuut en de stand dus 2-0 in het voordeel van Zandvoort. dat wel, Jopf heeft En uiteraard in het volgende. Maar wel te min voor haar. Te min voor Katja. Te min voor Katja. Ik ik weet wat ben te lo Ik que decir. ik ben despedida para te doen. Ik weet te llevo Ik la luna ik ben no Dit te doen. Van Zandvoort. En wij zijn blij dat we op locatie mogen staan bij Café uh, 4. Heerlijk op dit moment in het zonnetje. Nou, wat gaan we het volgende uur van uh, Zandvoort op zaterdag zeker ook nog een uh, uur lang doen. Dat tijdens de 30 van Zandvoort, de meeste deelnemers, die zitten inmiddels in het centrum en hebben de loop erop zitten. Straks erover in het derde uur nog veel meer. Er stond maar wat te drinken, wat te hangen.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 you yeah.